Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden vakantievluchten van luchtvaartmaatschappijen als Ryanair en Wizz Air... zijn volgens Britse media verstoord door acties van Rusland. Vliegtuigen krijgen dan verkeerde info over objecten in de lucht... vertelt correspondent Fleur Lounsbach. Het zijn eigenlijk een soort van elektronische aanvallen en verstoringen... die het navigatiesysteem van een vliegtuig raken. En dat leidt dan tot onzekerheid bij piloten over de route en over de locatie. En het gebeurt best wel veel... Binnen acht maanden zouden er ruim 2300 Ryanair-vluchten dit hebben gehad. 1300 Wizz Air-vluchten en ook nog 80 British Airways-vluchten. Het gebeurde vooral in Noordoost-Europa en rond de Zwarte Zee. In Italië is een kind van één doodgebeten door twee pitbulls. Het jongetje zou bij zijn oom op schoot hebben gezeten toen de twee honden uit hun huis kwamen rennen. Die rukte het kind uit de armen van de oom. De moeder probeerde hem nog los te trekken, maar dat lukte niet. Ze raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De pitbulls waren van een familie in de buurt. En we kunnen opgelucht ademhalen, want gisteren was het even schrikken toen Frenkie de Jong met een brancard van het veld werd getild met een enkelblessure. Nu heeft FC Barcelona bekendgemaakt dat de middenvelder vijf weken aan de kant zal staan. En hiermee lijkt het EK van komende zomer niet in gevaar te komen voor de Jong. En er lopen vandaag waarschijnlijk wat meer mensen rond met een schorre stem. Het EK meeuwschreeuwen werd gisteren gehouden in België. Daarbij gaat het dus om wie het beste een meeuw na kan doen. En dat klinkt dan ongeveer zo. Ja, dat was ik dus niet zelf. Maar de deelnemers die kwamen uit onder meer Italië, België en Nederland. Maar de winnaar werd uiteindelijk een Portugees. Winner of the gold medal representing...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 Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte dagelijks fiets in Noord-Holland... de meeste vertraging nu op de A7, de richting Hoorn. De hoogte van Purmerend staat 10 kilometer fiets bij de werkzaamheden. Vertraging valt mee een klein kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 You're making your mind up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 Ja, dat zou wel kunnen. Dat zal wel de, voor de hierna zijn. Maar ja, dan had hij nooit ja. uitgezonden geweest natuurlijk. Nee, hè? nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee, nee zeker ik, uh, niet. Nou, ja, het mogen duidelijk zijn. Ik. ik, ik uh, voor mij is hij nummer 1. Ja, papa. Ja, jij bent Vin van hem.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 Maakt niet uit. Ik ben er ook niet wild van, hoor, van dit uh, nee. nummer. Nee? nee. Oh, ik heb liever ik uh, zoiets, hè? Uh, Als making your mind up. Van uh, ja. Bakses, die we vroeger. net rijden. Ja, zoals vroeger. Zoals ja. vroeger. Die goede ja. oude tijd, hè, Donnie? Ja, weet ja, je? ja, ja, ja. Oh, ja. Oh. ja, ja, ja. Oh, wat erg. <laughs> nou worden we oud, weet je? Nou, we we, we, we, we ja. hebben het lekker over jezelf. Ik, ik ben blij dat er eens een keertje een frisse wind doorheen komt. Dat even de tempo al lekker opgejaagd wordt. Hoor. Dat zou ik zo. Maar ja, daar hebben we de windmolens ja. voor, hè? Voor frisse uh wind. <laughs> maar die maken kabaal. Dus weer met oh, al. En een beetje huh? olie wat ze verbruiken. Oh, en en alle we dieren, we... dieren die eraan sterven. Ja, laten we het daar maar verder niet over hebben. We gaan weer lekker. met is het programma af. De long train running, Doobie Brothers! Yes!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 Maar het is 3-1 uh, geworden voor S.V. Zandvoort. Zo! Uh, fantastisch moment. En dit keer was Jelle de de aangever en Fernando, Fernando Lewis, die maakt hem keurig netjes af. Dus 3-1, dus we zitten inmiddels in de 82e minuut. We hebben Luc Steenkies gewisseld voor uh, Silvio, die is na nou de blessure weer terug.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 ja, zo dadelijk hebben we ook weer uh, de Pitt-report. Dus kan je helaas niet meer in de uitzending halen. Maar mocht er wat melder zijn, dan uh, hoor ik het graag van je, Piet. Oké, okay, dankjewel. Da dankjewel. Yo, Doei. Dag, Hoi. Dat was uh, Piet. Ja, de eerst goed nieuws. En dan in één keer toch uh, weer een uh, doelpunt hè, van uh, Velsenbroek. Nou ja, je kan niet zeggen dat het niet spannend is. Nee, dat, dat gaat lekker daar. Uh, ja, zeg maar. dat gaat goed. Ja.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 die meegaan doen met de Europese kampioenschappen... ook even een staaltje laten zien. Ja, vanmorgen had uh, Carina had daar een uh, gesprek over met oh. ze. Dat was uh, de Bullseye...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 Ja, dan is er natuurlijk veel gezelligheid in het dorp. Heel veel uh, horecagelegenheden hebben dan gezellige muziek aanstaan. En uh, ja, dan gaat het feest voor de grote jongens beginnen. En dan uh, tot uh, middernacht uh, lekker feesten. Oh. Zo is dat, polonaise. Nou, dat klinkt hartstikke goed, dus uh, ga ervan genieten... hier in Zandvoort tijdens uh, Koningsdag. Zo dadelijk gaan we alles hebben over uh, de race... die na vijf jaar weer terug is in uh, China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 En ik heb weer een paar haren verloren, dus het gaat helemaal goed. Oh, ja, ja, datzelfde probleem heb ik. Dus uh, ja, nou. <laughs> schiet, schiet allemaal niet op natuurlijk. Nee, ja, dus, uh, ja, ja, ja, <laughs> maakt allemaal niet, niet uit. Ja, weer een week en er is weer verschrikkelijk veel gebeurd. Hè. Het gaat helemaal goed, hè? Zeker, ja, wat er, ja. We zijn nou in China aangekomen na vijf jaar, hè?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 Uh, we hebben het toch niet met watjes te maken? We hebben met vermoedelijk één coureurs te maken. Houd daarmee op. Alonso weer gestraft voor dit. Drie punten op zijn rijbewijs erbij. Ik denk, van, gaat dit allemaal over? Oh ja, maar dat is toch uh, kinderachtig hoor. Al die uh, punten. Ja, weet je, al die puntentoestanden, dat soort dingen. En uh, Alonso was daar heel boos over. En ik vind dat gewoon helemaal terecht. Je bent aan het racen. Daar hoort ook een beetje leunen bij. We, uh, heel simpel. En als dat allemaal niet meer mag. Ja, la laten we dan gewoon uh, lekker computerspelletjes gaan doen de hele dag. Maar het uh, moet wel een beetje.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 Ja, want anders gebeurt er is helemaal niks, hè? Ja, zeggen. Dat is ook zo. Dat is, ook dat is natuurlijk ook gewoon zo. Nou, ik moet trouwens ook zeggen, ontzettend knap van Loes Hamilton. Eindelijk, die, die was echt blij. Eindelijk weer een keer om die positie te strijden en dat podiumplekje te pakken. Ja, en dan een paar uur later sta je achttiende. Ja, ze is hem ook niet helemaal alles over me zeggen. Nee, uh, nee, niet dus echt. Uh, nou nee, ja, heeft die wel over, trouwens helemaal toegegeven dat ze eigen schuld was. Hij maakte de fout, klaar. En uh, te laat er buiten, te laat dingen, is foutje gemaakt in die ronde. Ja,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 De jongen doet gewoon zijn werk. Ze zijn ook weer 1, 2 dadelijk voor de, voor de, voor de wedstrijd van morgen. Wordt hij gewoon tweede netjes achter Max. maximale. Ja. Dan halen ze maximale punten voor het constructeurkampioenschap. Want dat gaat het Red Bull natuurlijk om. Ze weten toch wel dat Max wereldkampioen wordt. Dus daar gaat het de hun om. Ja, en zal Max uitvallen, is hij dan toch gewoon dadelijk eerste. Dus... Klopt.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 in een topteam, dat is het natuurlijk wel. Ja, dan is het wel gewoon uh, voor de anderen toch een beetje ja, verder zoeken, denk ik. Nou ja, dat uh, idee had ik dus ook. Uh, wat jij ja. nu uh, zegt, dat hij nu denkt van, uh, ik ga me netjes uh, verder uh, gedragen en ik ben gewoon keurig tweede rijder. Dan ja. heb ik waarschijnlijk mijn plekje voor volgend jaar ook weer... Volgend uh, oh, jaar, maar ja. ik, denk, ik denk dat Red Bull zelf met Beres uh, wel zoiets heeft. We gaan gewoon, daarom zeggen ze ook, we kijken tot naar de zomer aan. Ze willen gewoon, kijk, wij zien niet al die data, hè. Als zij denken bij Red Bull, hij heeft die bres zo makkelijk voor verstappen kunnen eindigen, maar hij doet het niet. Hij is een beetje een, een, een no-go. Ja, dan wordt hij eruit gewipt. Maar als je denkt: van ja, hij doet, haalt het maximaal uit de auto. Wij zien, hij kan er gewoon niet meer uit halen. Hij gaat er gewoon niet harder mee. En ja, de, de, de resultaten zijn goed. Waar, waarom zouden we hem niet houden? Er is geen enkele andere rijder die dat gaat overtreffen. Maar, uh, en we halen onze punten toch wel binnen. <laughs> zo moet je het zien. Zeker, zeker. Eh? Nou ja, we gaan ja. nog eventjes naar, naar China. Want uh, ja, Soho, die heeft het uh, eigenlijk ook uh, goed gedaan, hè. Tot nu toe uh, op zijn thuiscircuit. Uh, nou ja, ik vond in de kwalificatie had ik er iets meer van verwacht. hij is toch maar zestiende. Ja, en, oké. Maar, maar even eerlijk, Botta staat tiende. Dus, ja, dat uh, is ook weer zo. Ja, dus daar had hij eigenlijk op een elf of twaalfde plek moeten zitten. Dat om, is ook weer zo.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 Ja, en, en, en, en zwaar bezig voor meerdere jaren, heb ik begrepen. Nou ja, top. Ja, volgend jaar staan ze er ook al op. Dus uh, nou, ja, ja, dan. dan, dan uh, een van, uh, net zoals uh, Japan, een van mijn favoriete banen dit. Moe, uh, omdat er gewoon altijd heel veel gebeurt. <laughs> dus, uh, ik sluit me graag daarbij aan en uh, dan gaan we lekker morgenochtend uh, kijken om negen uur ja. naar de rest. Allemaal een regendansje doen en dan gaat het helemaal goed komen. Oké, Rendel, dankjewel. En heel veel plezier morgen en vandaag uiteraard ook nog fijne zaterdagavond. En we gaan volgende week vanaf het circuit spa je. Oh, ja, dat is ook zo. Nou, volgende week zitten we op Spa tijdens de Spa-surklessen. Nou, het wordt min 3 graden, we gaan ze noemen, maar winterklessen. Ja, gigantisch veel auto's. Er wordt meer dan 600 raceautos op paddock, dus ga daarheen. Wauw, gaaf. Ja. Gewoon uh, niet wat? naar Koningsdag, maar uh, gewoon naar Spa. Nee, ja, Die koningsdag, die hebben toch allemaal gezien op straat. Dat moet je allemaal niet meer. Nee, dat is, dat is ook zo. Heb je ook gelijk en Dankjewel, Renold. Heel veel okay. plezier. Tot volgende week, hè. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi.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 Ga je zeker een keertje aanmelden en uh, kijken daar uh, op de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Nog 20 minuten Zandvoort op zaterdag met heel veel lekkere muziek. reis van Eric Clapton. Hier is hij met uh, Leila. What will you, do when you get lonely? No one waiting by your side. You've been run, I don't It's just your foolish man Hey, love you got me on my knees, baby. Dang it, darling, feel Darling, won't you lose my way now I tried to give you consolation I can't fool. I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Lay love, you caught me on my knees. Lay love, I'm begging, darling, please lay love. Darling, won't you leave my worried mind? Of the situation, before I finally go insane, please don't say and all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 En als wij dat uh, doen, kan West nog in één keer plons. Ja, ja, echt waar. Want we zitten natuurlijk al helemaal aan de, de westkant, Dolly, natuurlijk. Hè? Ja, je, je moet je gewoon op tijd stoppen. Ja, op tijd stoppen. Nou, springen, co-west, hartstikke idee. Oh. Uh, lekkere plannen. Dat je moeten denken, natuurlijk. Uh, de, uh, nou? Nee, in, met koud. zeg. Oh. Het is zo koud en met nou. die wind erbij. Nou, het is een beetje waterkoud, he. Ja, het is uh, zeker waterkoud. Hè. Nou, daar word je niet uh, vrolijk van. Nee. Maar Fred, hij is er gelukkig weer. Je hebt het weer gered naar de studio ja, ja, ik denk, uh, ja, als ik naar buiten kijk, ik denk, dat uh, het, het wordt niet. ...niks meer vandaag, dus gaan we naar de studio. Met... Ja, maar... oh, wat een enthousiasme <laughs> bij die man, hè? Ja, anders, anders had hij wel wat anders gedaan, maar, Ja, uh, ja. Oké, okay, je neemt ze mee, maar je hebt er eigenlijk niks aan. Hè? Oh. Nee, nee, Frits. Nee, Frits. nee, Frits, nee, nee, nee, nee. Uh, ik wil nog een normaal programma met je blijven doen, uh, okay. dus uh, ik kijk wel uit. <laughs> hey, ja, die, die, onderweg nog uh, Bloemenkors zo uh, tegengekomen, of niet? Nee, nee, nee ik, ik, ik ben natuurlijk uh, vanuit nieuw nieuwe gekomen, dus uh, daar, uh, daar heb ik eigenlijk ja, weinig uh, nog gezien. Ja, wat ze zijn nou bij Hillegom, hè, toch? Uh, ja, ze zijn nu in, in Hillegom en dan moet ik eventjes, eventjes uh, spieken natuurlijk, waar ze nu uh, op het moment zijn. En als het goed is komen ze zo direct aan in het centrum van Heerlegon. En uh, dan gaan ze uh, om kwart over vijf via de tribune Hoofdstraat... Uh, ...via de Weerstijnstraat en Haarnamestraat uh, richting Bennebroek de Rijksstraatweg. Zes uur zijn ze daar. Ja, daar zijn ze om zes uur inderdaad. En dan uh, ja, rijden ze door uh, via de Zwarteweg... En dan is er een opstelling op de Rijksstraatweg Prinselaan. In Bennebroek. Uh, in Bennebroek inderdaad. En 1940 vertrekken ze weer van de Lineershof. Oké, okay, kunnen ze Maurice Mulder even gedag zeggen? Ja, ja. <laughs> en dan gaan ze dus uh, richting Heemstede, de Heerenweg. En dan gaan ze via de ingang Groenendaal... Uh, via de Merlelaan-Raadhuisstraat. Uh, zo de binnenweg op. En dan weer richting de Heerenweg. Ja, en uiteindelijk zitten we dan in Haarlem. En dan gaan ze naar Haarlem inderdaad. Dan zijn ze rond uh, 5 over 9. Even kijken. Ja, dan gaan dan ze de randweg ja, op. Dus dan ja, moet je ja. even rekening mee houden als Kijk, je die ik, kant op gaat. Ik, ik heb even ruzie met... Uh... En dan, uh, dan uh, het plein <laughs> om half tien... En dan uh, uiteindelijk komen ze via de Turfmarkt... Uh, om tien uur aan uh, op de Gedempte Oude Gracht. Ja, ik heb handig, tien Via ja, de vasthuis Schengel, Vest, Turfmarkt inderdaad. En dan uh, tien uur uh, gaan ze opstellen op de Gedempte Oude Gracht. Uh, Nasala. Zeker, nou, één miljoen mensen die even kijken naar het Bloemenkorso. Dus uh, ja. Dat, ja. Is, dat is nogal wat. Ja, en, uh, We hebben de, de Keukenhof en, en het Bloemenkorso. Ja, en uh, volgens horens is, uh, is het mooiste dus... Uh, uh, de, de praalwagen uh, van het olifantenfestival en de Hillegom. Dus, uh, Staat er een groot, grote olifant op of zo? Of, uh, ja, dat is een, een prachtige. Paarse, uh, ja, een paarse olifant inderdaad. Uh, In met, plaats van met, een paarse uh, krokodil. <laughs> ja. ja, dat is weer eens wat anders. ja. <laughs> Nieuwe reclame erin, een paarse olifant. Ja, het kan allemaal. Ja, ja, maar ja, maar, het, is, maar uh, het is een mooie, mooie wagen. Het is, uh, het is een prachtige wagen inderdaad. Uh, ja, voor de mensen die uh, op internet zitten uh, te googlen, moet u maar eens even kijken. Want, uh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 We gaan in ieder geval bellen met Martin Sivoy. Hij heeft het over zijn nieuwe single Mijn Beste Vriend. Bob Offenberg gaan we bellen over zijn kleine, dat kleine Dorpscafé. En Cor Leone gaan we ook bellen over zijn nieuwe single Dit is van mij. Oké, okay. nou dat klinkt helemaal goed. Ja, en verzoekjes zijn ook welkom. Hoe doen we dat, uh, Fred? Eventjes naar www.zfmartisten.nl. Hoorde jij dat, Dolly? www.zfmartisten.nl. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, ja, helemaal goed. Hè? Ja, dat ja. ja, klopt dan, ook uh, nog. <laughs> en dan nog wel eventjes rechts <laughs> dan dan stil in <laughs> de ogen. <laughs> van. <Ja, ja. laughs> Die Frans zeg zo aan <laughs> te kijken van daar heb je niks van terug. Hè? Waarop, uh, weet je wel. Nee, daar heb ik ook niks van nee, terug. Nee, nee, nee. <laughs>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 Als die Dolly zo kijkt, zie jij dat ook, Fred? Van, uh, wat uh, draaien die uh, hier en daar nou weer? <laughs> ja, ja, als ze die katijken <laughs> zijn. Jullie. En een beetje geld voor een beetje liefde. <laughs> ja, ja. ja, ja. ja. ja nee, nee. <laughs> <laughs> Ik schud je <laughs> zakken leeg. En nee. wij als vrouw maar denken dat jullie voor je zakgeld... gewoon een pakje sigaretten gaan halen. Ja, ja, nee, ja, ja, ja. Maar er zijn ja, de velen vele niet meer teruggekomen. Hè? Nee, oh nee. We gingen even een pakje sigaretten. Hopen daar dat het roken verbannen moet worden. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Blijven die kerels tenminste thuis. Nee, wij gaan, uh, gaan plaatsmaken voor Fred. Oh, nu al? <laughs> nu al, ja. Nou, wow. gewonnen van uh, uh, VSV uit Velsbroek. 4-2 en dankjewel Dolly voor je bijdrage vandaag. Ja, volgende week weer een keer, hè? Volgende week zijn we er gewoon weer op Koningsdag. En maar, zijn we nou vanuit de studio of de uh, locatie? Ja, Gewoon vanuit, vanuit de studio. Oké. Okay. Dus althans... Ja, je weet het ook. Oh, jij ja, weet het ook niet? Nou. Ja, zelf niet. Nou, we we komen elkaar wel ergens ja, tegen. Ja, zo is het. Ongetwijfeld. Ik ga door van je uh, bitter achterna. Dit is de laatste van uh, Frank Boeien. Ja, die deed mee met Boudewijn de Groot. Je hoef je nooit je jas meer aan te trekken... En te hopen dat je lichten doet...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 en als het regent, gaan we terug en bed. Urenlang zou wakker worden, zwevend door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen. En ik weet, het verleden geeft geen zekerheid. Oh, ze kunt niet zeker weten, maar alles gaat voorbij. Waar Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik geloof, ik geloof. It's